This is Christmas. And what have you done?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 Oh Nou, dat is genoeg. Zo is, is het ah. wel genoeg. Ah. Ja, we gingen niet echt helemaal met de muziek mee. Uh. Ja, maar die hoor je toch niet meer. Dus, nee, um. maar het is wel de bedoeling dat je oh. ongeveer gelijk begint en dan. Nee, dat je gelijk begint, maar ongeveer gelijk eindigt. Nog een keer. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal leven. Het is goed zo. Ja. Kijk, dat was beter. Gelukkig. Angelique, welkom. Hallo. Hoe vond je het zingen? Dat. Sorry? Hoe vond je het zingen? Ja, prachtig. Ja. Dank je wel. Ja, ja, dank je. Van... <laughs> Ga ik thuis niet doen, hoor. Oh. Ah. Heb je het toch al gedaan, of niet? Geen ontbijtje? Ontbijt op bed gehad? Nee, zeker. Nee, nee, want ik ben, uh, ik ben, ik ben natuurlijk vrijdagjarig.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 ja, mooi. Ja, en, en de uh, tekst. En, uh, het is al een lang lied. Ja, nou ja, <laughs> maar geeft u de, niet. De, de tekst en de, en de muziek, ja, het ik, ik, ik, is uh, mijn lievelingsnummer. Nou, mooi zo. En uh, we hopen dat je heel erg verwend gaat worden. Heb je nog wensen voor je voor cadeautjes? Nee, ja, lockdown, hè. Dus ik, ja. Ja, en ook niet echt dat ik zeg van... Uh, ik vind al dat ik bevoorrecht ben... <laughs>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 En oh, Monti oh. zou ik uh, niet... Oh. Nou, ik kijk, gedachten vormen. <lacht> oh, het wordt steeds leuker die dag. <lacht> wordt het toch nog een feest. Hè? Maar we hebben gehoord Precies. dat uh, Gert is niet zo vroeg opstaande. Dus uh, rond half elf mag je het verwachten. <lacht> <lacht> nou, nee, dan is hij er al lang al uit. Hoor. Nee, echt niet. <lacht> Jawel, <lacht> maar hij knikt hij... voor jou. Ja, hij, hij staat wel vroeg op. Maar uh, slow starter. Ja, hij moet nog Ik zeg nee. wel weer genoeg ja. Angelique, heel veel plezier En uh, bedankt voor het interview Graag gedaan Is er ik nog iets van de heren die ons wil zeggen? Ger, nog nee, iets? Nee, ik, ik zeg genoeg Je zegt genoeg Nog een keertje zingen? Nee hè, we gaan vis nee, horen nee, nee, dat, dat, dat was goed, dat was okay. prima Nou, we gaan naar vis okay, met cliché luisteren daar. Doei doei Dag. Hoi Out getting involved in the old cliches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 Oh lachen. Ja, ik had gehoord inderdaad uh, van, in ieder geval een kerstnummer van Ramstein. Ik had ja. het daarvoor nog nooit van gehoord, maar... Jingle van. Bells, hij, ja. <laughs> ja, <laughs> moest ik wel lachen. Ik denk, oh, die had ik nog niet gehoord. Nee, nee, Dat Ja, dan had hij ook wel eens Cooper genoemd met, uh, was het? Uh, De Santa Claus is Santa coming Class coming to ja. Ja, ook wel een leuk nummer inderdaad. Ik Sex ook Pistols, maar dat is geen hard rock natuurlijk. Nee. nee. Nou, ik heb nog wel een, een kerstnummer ook, uh, van uh, Korn bijvoorbeeld, Jingle Bells. Oké. <laughs> die is ook wel heel vet. <laughs> ja.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 En tot volgende week woensdag. Succes met uitzending. Bedankt. Bedankt. Hoi hoi. Hoi. Dit was het mooie nummer van de Eagles. Please come home Chris, for Christmas...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 Ja, en uh, we zijn ook benieuwd uh, of het er voor een definitief einde is. Of dat ze misschien uh, volgende raadsperiode toch weer terugkomt. Maar dat zal uh, uh, uh, de toekomst moeten uitwijzen. Gaan we zien. Ja, gaan we zien. <lacht> uh, dokter Drent is overleden vorige week. Ja. Ik denk uh, huisarts uh, voor velen bekend in Zandvoort. Ja, zeker. Uh, Respectabele leeftijd van 97. En we hebben uh, over hem een in memoriam uh, gepubliceerd deze week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 I say oh yes yet again, can you stop the cavalry? Mary Bradley waits at home in the nuclear fallout zone. Wish I could be dancing now in the arms of the girl I love. Da ba da ba dum dum, da ba da ba dum da ba dum da ba da ba dum da ba da ba dum da ba dum dum, dum da ba da ba dum. Wish I was at home.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 Dus uh, nou kan je lekker een kopje koffie met wat, uh, wat kibbeling of zo halen. Is het nou, casino tof, tof eigenlijk vis... open? Nee. nee. Casino is al... dicht. Oh, die is dicht? Ja. Ja. Casino. Ja. ja, ook al lang. Ja. Ja. Ja. Ik stond ja. gisteren achter een viskraam en die man stelde een haring met een cola light. Ik denk, nou, die combinatie had ik nog niet veel eerder gehoord. <laughs> oh, dat oh, dat zijn combinatie zijn die ik ook wel uh, kan wegkrijgen uh, uh, ja. hoor. Ja. Nou, mooi. Dus... Dus, uh, we kunnen ook wandelen.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 Die vliegen nu aan. Ja, op het ja, ja. Grote Meer in de, ja. in de AWD. Ja. Oh, oké. Okay. En wat is de AWD? Amsterdamse, Amsterdamse Water Waterleidingsduinen. Oh, okay. ja. Je woont toch wel in Zandvoort, Pim? Hè? Ja, maar de AWD gebruik ik nooit. <laughs> gebruik de <je> duinen. <laughs> <laughs> ik AWD, je? ja, de Amsterdamse Waterleidingsduinen... die eigenlijk volgens mij van Zandvoort zijn. Zijn van het Een, Amsterdam. Ja, maar het, het grond is van Zandvoort, toch? Nee, het is, het is eigendom van de...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 the arms on again